8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst bewapende militairen... laten meevaren op Nederlandse schepen in de Indische Oceaan... meldt het tv-programma Nieuwsuur. Het gaat om twee werkeilanden van de rederijen Herema en Vroon. Die varen de komende weken door de Indische Oceaan en de Golf van Aden. Doordat ze langzaam varen, zijn ze mogelijk een makkelijk doelwit... voor Somalische piraten. Minister Hille stelt daarom per werkeiland 20 tot 30 mariniers beschikbaar... Het besluit van Hille betekent niet dat alle koopvaardijschepen militaire ondersteuning krijgen. Alleen de kwetsbaarste komen in aanmerking. Enkele Nederlandse rederijen overwegen nu bewapende particuliere beveiligers in te zetten op hun schepen. Maar dat is wettelijk verboden. Mogelijk gaan ze nu onder een andere vlag varen om zo de Nederlandse wetgeving te omzeilen. In de kerncentrale van Fukushima is het door een menselijke fout nog niet gelukt om een oververhitte reactorkern af te koelen... Er werd voor de tweede keer zeewater in het koelsysteem gepompt... toen iemand per ongeluk een drukmeter uitzette. Daardoor sloegen de pompen af en kwamen de radioactieve staven droog te staan. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn. De autoriteiten zeggen dat het stralingsniveau... in de omgeving van de kerncentrale nog steeds acceptabel is. Het internationaal atoomenergieagentschap van de VN heeft laten weten... dat de betonnen mantel van de vier reactoren in Fukushima nog intact is. Door de problemen in de kerncentrale zitten miljoenen mensen zonder stroom... Rusland heeft aangeboden om elektriciteit te leveren. Troepen van kolonel Gaddafi zijn de Libische stad Zouara binnengetrokken. Dat is een van de laatste bolwerken van de opstandelingen in het westen van Libië. Eerst is de stad bestookt met granaten. Inmiddels zouden de militairen heel Zouara in handen hebben. De VN-Mensenrechtenraad in Genève vindt dat de internationale gemeenschap... snel maatregelen moet nemen om de burgers in Libië te beschermen... tegen het geweld van de regeringstroepen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, minimaal een graad of 6. Morgen eerst bewolkt, maar smiddag spreekt vooral in het midden en zuiden de zon door. Dan wordt het 11 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. U zoekt een bank met de beste rente die verantwoord met uw spaargeld omgaat. Bank of Scotland biedt u 2,5% rente en de zekerheid en ervaring van 300 jaar bankieren. Bank of Scotland, trusted sinds 1695.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 Maar nu eerst de zoektocht naar de vermiste Gijs Tio uit Amsterdam. De vrienden van de vermiste Gijs Tio hebben zelf een zoekactie op touw gezet. Met een Facebookpagina en duizenden flyers proberen ze erachter te komen waar hun vriend is. En vandaag deelden de vrienden van Gijs flyers uit op het Centraal Station. Goedemiddag, zou u deze willen meenemen? Het gaat over een vriend van mij die sinds een week vermist is. Een fragment van de RTV Noord-Holland. En uh, niet alleen werden er flyers uitgedeeld bij het CS. Heel Amsterdam hangt echt vol met posters van de vermiste Gijs Dio. Al twee weken inmiddels is er niets van hem vernomen. De zus van Gijs Dio is Fransje Dio. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat gebeurt er met je als je broer van de ene op de andere dag verdwijnt? Kunt u dat omschrijven? Nou, Dat is zo onwerkelijk dat het heel moeilijk is om daar woorden aan te geven. En het verschilt ook van moment tot moment... Ik heb eerst twee dagen gehuild, gewoon uit verbijstering... dat uh, mijn grote liefde en mijn maatje weg was, of niet te bereiken in ieder geval. En uh, daarna ja, realiseerde ik me van, ja, dit heeft geen zin, dit helpt ook Gijs niet, dit helpt ook mij niet. Dus uh, toen ben ik uh, echt actief mee gaan doen met alle zoekacties en uh, uh, nou ja, bekendmakingsacties... En um, vooral heel veel op een positieve manier gijs denken. Ik denk dat dat het uh, beste hem helpt. Ja, u noemt hem mijn grote liefde en maatje. Ja, ja dat is hij ook. Ja. Ja. Hij is uh, twee weken vermist nu. Um, ja, hoe ziet uw leven eruit? Wat heeft, wat heeft u bijvoorbeeld vandaag gedaan? Vandaag was de eerste dag dat ik weer ben uh, gaan werken sinds uh, we hebben ontdekt dat hij uh, kwijt was. Um, twee weken heb ik ontzettend hard gewerkt en uh, nou, alleen maar met Gijs bezig geweest. En op een gegeven moment, je weet niet hoe lang het gaat duren, je weet niet wat je te wachten staat en het gewone leven gaat door. Ik heb een, ik heb een dochter van vijf, dus die, die, die, die krijgt sowieso door boterhammetjes en de zwemlessen ja. en alles wat gewoon doorgaat. En op een gegeven moment moet je gewoon weer beginnen. En vandaag heeft u gewoon ook weer gewerkt echt? Ja. ja. En hoe ging dat? Nou, aan de ene kant was het fijn, want dan kan je je zinnen even verzetten... en ben je even um, los van de hele tijd malen en de hele tijd denken van... wat kan er gebeurd zijn en wat is er aan de hand? En aan de andere kant had ik ook de hele dag een soort van knoop in mijn maag... en een zenuwen van wat gebeurt er als ik gebeld word en ja, wat gaat er langs me heen? Dus het is dubbel. En heeft u het de mensen met wie u gewerkt heeft verteld... Ja, sorry, ik bleef kuggen. <coughs> ik geef vandaag een uh, training bij de rechterlijke macht. En ik heb de groep uh, vanochtend al ingelicht dat ik tegen mijn principes in mijn uh, telefoon aan heb staan en bij me heb. Voor het geval ik gebeld werd. En uh, nou, ik moet zeggen dat ik met alle begrip en uh, warmte uh, dat daar rekening mee is gehouden. Dus echt uh, super. En ja. echt verwend in die zin. <laughs> Gelukkig maar, dat verdient u ook. Is er nou een, um, een moeilijkste moment eigenlijk op een dag voor u? Nou niet eentje die iedere dag terugkomt. Het, het, het, het gaat in golven. Er zijn momenten dat ik me heel krachtig voel en dat ik een hele grote kracht in mijn rug voel. En dat ik denk van nou, ik, ik, ik, ik, ik blijf staan en ik ga ervoor en um, um, ja, je, je kan toch niks. Hè? Uh, en er zijn ook momenten dat ik instort. En, um, heel verdrietig ben en um, me radeloos voel. Dus het gaat in golven. En wat doet u dan als u zich radeloos voelt? Nou, huilen is een goeie voor mij. Ja. En uh, als ik daar dan mee klaar ben... dan um, voel ik altijd weer van... ja, maar wat zit onder mijn radeloosheid? Wat, wat maakt nou dat ik zo verdrietig ben... en dat ik zo gijs mis? En dan kom ik altijd weer terug bij uh, mijn liefde voor hem... ...en de liefde voor onze band. En als ik daar dan weer me op concentreer... ...dan um, voel ik me bij hem... ...en um, stuur ik licht naar hem... ...en stuur ik positieve gedachten naar hem... ...en dan, nou, dan krijg ik weer rust. Wat is Gijs voor iemand? Nou, een prachtig man. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Een, um, een gevoelig mens. Een heel zacht mens. Een zorgzaam mens... Heel um, secuur en trouw. Ik kan me niet herinneren dat hij me ooit heeft verraden. Op een of andere manier. Uh, hij is intelligent. Hij is charmant. Hij kan fantastisch koken. Hm. Uh, nou, hier kan ik nog wel een uur of drie mee doorgaan. Ja. Maar, de grote de, liefde. De, ja, mijn grote liefde. Maar ook, ook een, een, iemand met een heel groot sociaal netwerk. Dat zie je ook aan al zijn vrienden. Dus het is een... Uh, uh, ja, echt prettig mens om bij te zijn. Ja, want hij heeft enorm veel vrienden. Hè? Niet ja. alleen de politie is nu uh, op zoek, maar uh, die vrienden van hem, uw vrienden ook, en familie. Iedereen is massaal op zoek. Ja. Uh, flyers uitgedeeld, we hoorden net dat fragment. Uh, posters hangen overal in de stad. Hebben jullie echt bij elkaar gezeten om een soort plan te maken? Nee, dat... dat, dat... ...ontstaat gaande weg. Je hebt hier geen plan voor, want je weet niet dat dit gaat gebeuren... ...en ook in je worst case scenario stel je dit niet voor. Dus we hebben um, de, de zaterdag dat we ons realiseerden dat hij uh, weg was... ...of in ieder geval niet thuis gekomen was. Die zondag zijn we bij elkaar gekomen. Uh, er is aangifte gedaan bij de politie. En toen zijn we aan de slag gegaan met wat we op dat moment dachten dat... Um, het beste was om te doen. En zo hebben we de afgelopen twee weken. Um, zijn we doorgegaan. We, Zij... hebben, niet een, we hebben geen plannen campagne gemaakt. Nee. Maar zijn er tips binnengekomen? Of, of, of ja, reacties waar jullie iets aan hebben gehad? Nou, dat, dat, er zijn wel wat tips binnengekomen, maar niets waar we wat aan hebben gehad. Nee, dat, is het, dat is het bizarre van deze situatie: dat die echt in rook lijkt te zijn opgegaan. Ja, wat afschuwelijk. Ja. En wat zegt, uw gevoel? wat zegt uw gevoel dat er met hem gebeurd is? Daar heb ik geen antwoord op. Ik, ik heb alle scenario's bedacht. Wij hebben alle scenario's bedacht. En bij geen één scenario is er iets bij waarvan ik denk... dat kan ik me voorstellen, dat snap ik, dat zou zo kunnen zijn. Alles wat ik bedenk is um, ja, absurd... Dus ik, ik heb. Ik, ik weet het echt niet. En dat maakt ook dat ik uh, um, nog niet bij de pakken neerzit. Want ik, ik kan het me echt niet voorstellen wat er is gebeurd. Wat er gebeurd zou kunnen zijn. Hij is uh, voor het laatst gezien hè, bij een restaurant in, in Amsterdam. Toen is hij op zijn fiets gestapt. Ja. En zijn fiets is uiteindelijk teruggevonden. Um, maar van hem dus. Geen enkel spoor eigenlijk. En die fiets stond alleen maar op zijn kleine slot vast. Ja. En dat is ongebruikelijk ook voor hem? Nou ja, het is een Amsterdammer en dan zet je je fiets altijd op minstens twee sloten. Dus uh, ja, en dat is ook ongebruikelijk voor hem. De enige reden, of de enige moment dat hij die fiets op een klein slotje zou zetten... is als hij even de winkel in gaat om een pakje kauwgom te kopen of om een broodje te eten. Maar dan heeft hij wel zicht op die fiets... Het is niks voor hem om die fiets zonder kettingslot neer te zetten. Nee. Achter te laten. Dus dit is de stand van zaken. Twee weken later. Er is geen enkele aanwijzing eigenlijk. Um, jullie hebben flyers opgehangen. Jullie hebben uh, flyers uitgedeeld. Posters opgehangen. politie uh, heeft natuurlijk allerlei onderzoek gedaan. Wat, wat kunnen jullie nou nog? Ja, dat is de grote vraag. Uh, hier uh, met u spreken... Uh, gewoon bekendheid blijven geven aan Gijs. Er hangt nu ook een hele grote banner op het Centraal Station, uh, op zo'n zo steiger. Um, en uh, we wachten ook uh, af tot de politie zegt dat we dingen kunnen uh, doen of waar we op af kunnen gaan. En bekendheid blijven geven, dat is het enige wat we, wat we kunnen doen en dat doen we goed. En daar heeft hij natuurlijk een stuk afgelegd op die fiets. En ook zijn uh, telefoon is uh, gedeeltelijk getraceerd. Maar twee, week, of, uh, twee oh. uur daarna was er geen signaal meer van die telefoon. Um, is hij bijvoorbeeld op camera's te zien? Op, op camera's die ergens in de stad hangen? Daar zijn we wel naar op zoek. De, de politie heeft de camerabeelden die in de buurt waren... van waar zijn fiets is gevonden, uh, wat ze noemen veiliggesteld. Alleen, die fiets werd drieënhalve dag... Uh, na z n, z n, dat hij wegfietste bij Toscanini, uh, um, gevonden. En die beelden worden maar 72 uur bewaard. Dus daar is hij niet op te zien. Uh, en wat, waar we nu mee bezig zijn, is alle wat we noemen privécamera's... dus camera's van cafés en restaurants en hotels... op de route, of potentieel op de route, aan het bekijken... voor zover die beelden er nog zijn. Ja, ja want die worden ook gewist. Ja, die, die, die bewaren ze natuurlijk niet eeuwig. Dus nee. als, je, als ze een week bewaren, dan is dat al ontzettend lang. Ja, ja. En dat heeft tot nu toe ook niets opgeleverd dus. Nee. En bijvoorbeeld Schiphol, hè? want wie weet... Ja, een van die vreemde scenario's die komt vast ook in u op. Misschien heeft hij wel een vliegtuig genomen. Uh, is daar iets van bekend? Ik bedoel, over beelden dan, dat je dat kan bekijken? Van die beelden weet ik niks. Schiphol is ingewikkeld. Ik, ben, ik heb meteen aan de politie die eerste week al gevraagd... Kunnen we niet gewoon bij de douane vragen of hij daar doorheen is gekomen? Want het, ik dacht dat registreren ze, mm -hmm. anno 2011. Maar kennelijk registreren ze dat niet. Alleen als er een incident is geweest, uh, dan wordt dat apart opgeslagen. Dus dat was uh, een doodlopende straat. Nu begreep ik later dat de recherche wel uh, drie vliegmaatschappijen uh, heeft nagekeken... op die zaterdag, uh, dat we hem uh, kwijtraakten... En daar stond hij niet op een passagierslijst. Maar dat schijnt een onmogelijke taak te zijn. Uh, ten eerste voor de recherche om daar toestemming voor te krijgen. Om al die passagierslijsten door te uh, krijgen. En het schijnt ook praktisch heel erg moeilijk te zijn. Ja, Hij is dus midden in de nacht um, voor het laatst gezien bij Toscanine. U noemde dat al, dat restaurant. Ja. Um, inmiddels hebben jullie een privédetective in de arm genomen. Mm -hmm. Wat kan die nou nog doen? Nou, wat, wat hij doet is uh, heel consensieus en heel precies uh, alle scenario's die we kunnen bedenken uh, uh, opschrijven... en daar de feiten bij zoeken. En wat mooi is van, van de detective is dat hij uh, alle tijd aan ons kan besteden. De recherche heeft natuurlijk wel meer te doen dan uh, alleen onze zaak, ook al vinden wij die het belangrijkste. Yeah. En uh, die, die loopt al die scenario's af, zodat hij dingen kan gaan uitsluiten op de feiten... En uh, er, blijkt, er zijn dus toch nog steeds uh, nieuwe mogelijkheden, mensen om mee te praten, uh, toch kleine nieuwtjes. In ieder geval om uit te zoeken. Maar, maar noem eens echte... iets dan, wat dan bijvoorbeeld uitgezocht kan worden naar aanleiding van zo'n scenario? Uh, nou, het precieze weet ik daar niet van, want dat is de kunst van de detective... Uh, maar bijvoorbeeld uh, wat hij doet is, op de plek waar de fiets is gevonden, gaat hij de mensen die daar wonen, dus de omwonenden, uh, interviewen om te vragen of ze iets hebben gezien of uh, iets hebben opgemerkt. Dus om zo toch proberen te achterhalen van hoe is die fiets daar gekomen. Hè? Die camerabeelden horen daar ook bij, um, uh, maar ook bijvoorbeeld heeft hij me gevra of ons gevraagd om... Uh, te kijken of gij zijn paspoort er nou echt niet lag. Die had ik al een keertje gezocht, niet gevonden. Nu hebben we een grondige zoektocht gedaan... en we hebben zijn paspoort gevonden. Dus we weten in ieder geval dat hij, als hij dat vliegtuig heeft genomen... dat hij in een Schengen-land uh, is. Nou, zulke dingen. Allemaal van die kleine stapjes. Ja, en de vraag blijft... hoe kan een 40-jarige man gewoon plots volledig verdwijnen? Zijn er paragnosten die zich al uh, gemeld hebben bij jullie? Velen, velen. En die melden zich in het bosjes. En dan? Uh, nou, de, de meeste hebben we genegeerd. Er we we, um, de, de is een vriendin of een kennis van Gijs, uh, die hem ook die laatste avond heeft gezien in het restaurant. Die um, via via is in contact gekomen met een paragnos. Die heeft met mijn moeder gesproken. Of zij met z'n tweeën hebben met mijn moeder gesproken. Uh, omdat je toch na anderhalve week denkt, ja. We moeten toch iets. Hè? Ja. Dus je, je wil je aan de laatste stroom ja, vastklampen. Uh, maar dat, dat gaf geen informatie. En um, nou, dus dat, dat, dat, dat was hem niet. Zoals Gijs het zou zeggen. <laughs> Zo zou hij het zeggen. Ja. Tja, het is een verhaal met vooralsnog nog een open einde. Hè? Ja, en een heel ongewis einde. Ja. Want het is uh, heel raar om echt niets te weten. Niets. Nee, nee. Uit wat voor soort dingen putte u hoop? De liefde. Dat is het enige wat je kan doen. Je hebt niks. Nee. Ik heb alleen maar mijn band met Gijs en mijn liefde voor Gijs. En uh, die hou ik warm. Ik wens u en uh, ook uw familie en alle vrienden... heel veel sterkte voor de toekomst. En, dank. Uh, belangrijk te melden. Morgen besteedt uh, Averroos op Spoor en Verzocht... ook aandacht aan de vermissing van Gijs Tio. 10 voor 10, Nederland 1. En ik sprak dus met de zus, uh, Fransje Tio. Dank. En sterkte Hartelijk dank. Bedankt. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Rijntjes. Morgen wordt de Edgar Donkerprijs voor kindergeneeskunde uitgereikt. Een prijs van 75.000 euro. En een van de twee kinderartsen die die prijs krijgt is Ronald de Groot van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Meneer de Groot, gefeliciteerd. Dank u wel. Dat is nog eens een eer. Dat is absoluut een eer. Ja, hè? Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Ja, u bent trots als een pauw? Uh, ja, nou ja, ik weet niet of, of ik op een pauw wil lijken, maar ik ben zeker trots. Ja. Ja. U krijgt de prijs uh, voor uw, zoals we dat noemen, uh, indrukwekkende wetenschappelijke werk. En dat is dan vooral gericht uh, op het gebied van de infectieziekten bij kinderen. Ja. Uh, maar ik heb begrepen dat u toch vooral eigenlijk een echte kinderdokter bent. Wat ja, is dat? Maar... Wat, wat doet hij? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het, het, het onderzoek is natuurlijk uh, heel belangrijk geweest. Ik heb natuurlijk jarenlang in een academisch uh, kinderziekenhuis gewerkt... in Rotterdam en daarna in Nijmegen. En uh, dan is onderzoek natuurlijk belangrijk. Maar wat me altijd uh, gedreven heeft, uh, is natuurlijk uh, toch de zorg voor kinderen. En het onderzoek wat ik gedaan heb, dat, dat is eigenlijk ook altijd uh, dienend geweest... Uh, uh, om de zorg te verbeteren. Ja, en wat drijft u dan, vooral als het gaat om kinderen... Um, ja, wat, me, wat bedrijft is betrokkenheid bij de zorg voor kinderen in, in zijn algemeenheid, ook in brede zin, niet alleen voor zieke kinderen, maar ook voor, uh, voor gezonde kinderen. Maar specifiek kinderen? Ja, specifiek kinderen. En waarom ja, is daar... dat? Waar komt dat vandaan? Ja, ik heb vanaf het begin van mijn, van mijn medische loopbaan uh, de, de meeste betrokkenheid gevoeld bij kinderen. Dat hing samen met een geweldige opleider uh, in de kindergeneeskunde uh, toen ik nog uh, student was. Uh, en daarnaast uh, is kindergeneeskunde ook een vak waarbij je ja, fantastische mogelijkheden hebt om, om iets te bereiken voor een hele lange periode. Um, als je een kind beter maakt en je kan hem daarmee 50, 60, 70 jaar uh, extra leven uh, gunnen als het een dodelijke aandoening is. Of als je kan voorkomen dat, uh, dat zo'n kind uh, ernstig geïnvalideerd wordt, uh, dan, dan is dat, uh, ja, dat is iets wat enorm uh, uh, goed gevoel geeft en, uh, en heel mooi is. Ja, Nou is het natuurlijk zo dat u heeft te maken... ook soms met hele jonge kinderen... die natuurlijk niet kunnen vertellen hè, wat er scheelt. Dus ja. u heeft natuurlijk iets moeten ontwikkelen... om ze te kunnen lezen als het ware. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, dat is denk ik iets kenmerkends voor alle kinderartsen. En, en ook voor mij uh, dat je ja, door de jaren heen uh, uh, enorm uh, ingesteld raakt... om natuurlijk niet alleen goed naar kinderen te kijken... Um, ook zonder dat er uh, communicatie is met zo'n kind. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook uh, met de ouders te communiceren. Op die manier heel goed luisterend naar ouders. En heel goed observerend uh, uh, hoe zo'n jong kind zich gedraagt. En eruit ziet uh, van daaruit uh, te komen naar uh, nou ja, verklaringen wat ja, er aan de hand is. goede diagnose. Maar zijn er dingen die u na al die jaren inderdaad kunt lezen... en die u in het begin niet kon lezen bij kinderen? Ja, ja, dat ik? is. Nou, ik, ik denk het, het allereerste, natuurlijk, is dat als je uh, een, een kind in je spreekkamer krijgt, uh, krijgt of uh, um, buiten een spreekkamer uh, ziet. Uh, dan moet je natuurlijk uh, een indruk maken van... Nou ja, is zo'n kind nou echt ziek of is hij niet echt ziek? En dat is toch een, een proces wat je ja, door, door veel jaren in de praktijk te werken uh, leert. Is het een uh, gevoel wat je ontwikkelt? Gewoon? Nee, het is niet een gevoel. Het is, ook, uh, het, is, het is ook wel gevoel. Maar het is ook observatie. Het is heel zorgvuldig naar een kind kijken. Hoe ziet hij eruit? Uh, hoe snel ademt hij? Uh, uh, geeft hij aan dat hij pijn heeft? Um, Um, uh, dus, dus een observatie uh, van, van een kind... voordat je zelfs maar iets van ouders of van het kind hoort... Um, uh, dat is enorm belangrijk. U krijgt die uh, Edgar Donkerprijs morgen hè, voor de geneeskunde. Um, en daar hangt ook een flinke zak duiten aan vast. 75.000 euro. Wat gaat ja. u daarmee doen? Nou, uh, voor uh, uh, van die 75.000 euro uh, is bestemd voor een, uh, een onderzoeksproject... Uh, wat ik heb ingediend... Uh, en 10.000 uh, euro is uh, vrij besteedbaar. Wat ja, nou, vijf... gaat daarmee gebeuren met die 10.000? Ja, dat weet ik nog niet. Misschien ga ik <laughs> daar met mijn kinderen... Uh, tenminste, dat is wel de plan. Als ik volgend jaar 40 jaar uh, getrouwd ben dan, uh, en ik heb vier zoons... dan uh, is dat uh, voor het eerst in een heel druk leven een kans... om een keer uh, ja. uh, uh, met die jongens uh, een reis te maken ja. die zij willen. Vier jongens, zeg. Holy. Ja, <laughs> ja mijn vrouw heeft het druk gehad. Ja. Ja, u was er nooit. U ja. was zo'n arts die, uh, die zo druk was... dat de vrouw het moest uh, oplossen allemaal thuis? Nou, ik denk dat ik het uh, dadelijk uh, als... Uh, Ooit eens een keer kleinkinderen komen, veel beter zal doen dan ik het gedaan heb uh, toen ik jonger was. Ik, ja. ik heb inderdaad lange werkweken gemaakt. Ja, dus die andere ja. kinderen die hebben er weinig baat bij gehad. Vooral de andere kinderen in het ziekenhuis. Van, uh, nou, die de hebben groot. wel baat gehad met weinig aanwezigheid. Ja. Maar mijn eigen kinderen die hebben wel eens geklaagd. Ja, ja precies. Ja. Maar goed, u heeft het gedaan voor de goede zaak. En u zegt ja. 65.000 euro gaat naar een onderzoek wat ik heb ingediend. Uh, en dat gaat over. Ja, dat gaat over uh, griep, over influenza. Uh, en dat ook samen met uh, uh, ja, de Mexicaanse griep... die we anderhalf jaar geleden hebben gehad in het uh, seizoen 2009-2010. Um, en in dat seizoen is eigenlijk voor het eerst... Um, door alle Nederlandse kinderartsen... omdat er van tevoren natuurlijk een enorme onrust bestond... rondom uh, uh, het uitbreken van een mogelijke pandemie... is er heel goede diagnostiek gedaan bij kinderen... En u moest zich voorstellen dat dat in het verleden toch uh, dat... Dat de influenza niet goed gediagnosticeerd of onvoldoende gediagnosticeerd werd. Ja, omdat de griep, het met... hè? De influenza. Ja, ja. ja, omdat het met name bij hele jonge kinderen gewoon heel moeilijk is om de symptomen daarvan te zien. Als u griep krijgt als volwassene, dan, dan klaagt u over koorts en hoofdpijn en spierpijn. En nou, als het dan in een periode is dat u op de radio hoort van er is nu influenza of er is griep, dan, dan weet u dat wel. En de huisarts weet dat ook wel. En dan, dan meldt u dat niet eens bij de huisarts. Of als u belt, dan, dan zegt de huisarts. Nou, blijf maar lekker in bed en neem maar een aspirintje. Maar uh -huh. bij kinderen... Uh, is dat veel moeilijker, zeker bij jonge kinderen. Die kunnen natuurlijk die klachten niet brengen. En die hebben dan koorts uh, zonder dat uh, de huisarts of de kinderarts... precies begrijpt wat er aan de hand is. En die koorts die, ja, gaat soms gepaard met wat diarree... of die gaat soms gepaard ook wel met koortsstuipen... of uh, uh, die gaat gepaard met, uh, met oorontsteking. En dan wordt er uh, veelal toch niet uh, aan uh, griep, CQ, influenza gedacht. En dan wordt er dus ook geen diagnostiek gedaan... En dat jaar 2009, 2010 is in die zin een uniek jaar... dat er eigenlijk voor het eerst, denk ik, in Nederland... Uh, voor wat achteraf gewoon een seizoensgriep geweest is... ...hele goede diagnostiek bij kinderen gedaan uh, is. En uh, we weten dus ook exact dat we daar duizend, uh, meer dan duizend kinderen um, uh, opgenomen hebben gehad in de ziekenhuizen. En wat ik nu wil doen is uh, al die gegevens uh, uh, trekken. Daar ook in detail naar kijken, want het leeft niet alleen het leeftijdsbereik... ...maar ook hoe het klinisch beloop is geweest bij die kinderen... ...hoe de diagnostiek verlopen is, uh, of er uh, onderliggende uh, uh, risico uh, aandoeningen zijn... En dan om uiteindelijk wat te kunnen concluderen? Uh, nou, uiteindelijk komt er dan een plaatje uit... waarbij je uh, uh, besluitvorming kan gaan maken... of in de toekomst, uh, met name bij heel jonge kinderen... Uh, er reden zou zijn om ze te gaan vaccineren. Dus ik zeg niet dat je ze moet vaccineren... maar ik denk dat het belangrijk is dat er gegevens te zijn. Dat vind ik ook belangrijk omdat er een aantal landen in de wereld zijn... waar dat al routinematig gebeurt. Overigens zonder dat uh, uh, daar... Uh, over de effectiviteit van het vaccin... met name bij heel jonge kinderen, zo vanaf zes maanden. Want onder de zes maanden kan je niet vaccineren. Want dan is het te gevaarlijk? Nou, dan is er eigenlijk nog helemaal geen gegevens. Ja, en dus, dus te gevaarlijk. Ja. Uh, en zijn er ook wel op dit moment wat zorgen over... Um, uh, bijwerkingen de, en zo, toch? Ja, bijwerkingen en of het vaccin daar wel effectief is... of ja, het wel ja. voldoende antistoffen uh, ja. uh, maakt. Dus u zegt met dat geld, die 65.000 euro... gaan wij onderzoeken of het zinvol zal zijn om kinderen een, een griepprik te geven. Nou, u weet dat natuurlijk, hè? u vertelde daarover, die Mexicaanse griep, twee jaar geleden. Um, en toen kregen die kinderen tussen een half jaar en vier jaar een, een vaccin. En ja. dat klonk, u kent die geluiden, zo. Er werd geprikt in sporthallen, evenementenzalen en andere grote ruimtes. Honderdduizenden mensen hadden een oproep gekregen om zich te laten inenten. Nou, de meesten staan zich er goed doorheen. Het zijn kleine kinderen, die weten het, het vaak al niet. Dus een beetje huilen, sommigen helemaal niet. Wees maar niet bang, Heb je niet bang. Het prikje is klein, doet thuis geen pijn. Ja, zo klinkt dat, hè? Ja, ja, ik komt er bekend voor. Ja. Mij ook. Um, nou is het zo, u zei, in andere landen krijgen zuigelingen en, uh, en peuters standaard, zo'n grieprik, zonder dat eigenlijk, tenminste dat lees ik dan, of dat hoor ik door de regels heen, eigenlijk duidelijk is geworden dat het wel degelijk effect heeft. Nou we hebben in Nederland in ieder geval uh, tot nu toe steeds uh, besloten om daar een afwachtend beleid uh, uh, in te voeren en dat kwam. A, omdat we onvoldoende gegevens hadden over hoe dat hier nou in Nederland zat met het aantal kinderen dat opgenomen worden en met uh, risicofactoren, uh, zeker bij die hele, uh, hele jonge kinderen. En B, omdat er natuurlijk toch wel ook te weinig gegevens zijn over uh, de veiligheid en uh, de werkzaamheid van uh, die vaccins bij hele jonge kinderen. Ja, en dan besluit je over het algemeen om te wachten. Ja. Goed, maar u gaat dus nu met dat geld aan de slag. Ja. En u komt over een aantal jaren met een, een denderende conclusie. Krijgt u waarschijnlijk weer een prijs. Eh, nou, dat weet ik niet. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Maar goed, maar... u heeft een heleboel eh, onderzoek al gedaan. Hè? Wat, ja. wat was nou een onderzoek wat u in het verleden heeft gedaan... waarvan de, de champagne is ontkurkt? Omdat u dacht, nou, wauw, dit hebben wij toch maar even volbracht. Nou, meestal gaat het niet zo op de korte baan. Dus het, het, het gaat op de lange baan. Maar als ik nou terugkijk naar... Nou, ik zit 35 jaar in... in zo'n beetje in de kindergeneeskunde. Um, Dan is een van de hele mooie dingen die ik heb meegemaakt... was dat we eind jaren negentig, uh, uh, nadat de volwassenen al... Uh, opkwamen met grote aantallen uh, patiënten met, uh, uh, met HIV-AIDS, uh, we ook bij kinderen daartegen aanliepen. liepen. En, uh, in het begin kon je dat niet behandelen, en toen vanaf 97 zijn we heel vroeg uh, in het Sofia-kinderziekenhuis begonnen met uh, uh, ja, de moderne vorm van behandeling, wat toen trippeltherapie heette, drie verschillende geneesmiddelen. En uh, over de jaren heen uh, hebben we heel hard gewerkt... om rondom die kinderen, uh, niet alleen met de medicijnen... maar ook uh, met het controleren uh, hoe die kinderen hun medicijnen innemen... met het begeleiden door gespecialiseerde verpleegkundigen... Um, en met een heleboel andere maatregelen te kijken... Hoe we, uh, hoe we die kinderen beter konden maken. En als ik nu, uh, dan zou ik zeggen 13 jaar later, terugkijk uh, naar die groep kinderen... Uh, dan uh, zie ik dat uh, van, van een grote groep, zo'n 70, 75 kinderen in het Rotterdamse... er nog op enig moment één kind die heel slecht binnenkwam overleden is. Alle andere kinderen zijn in leven. En meer dan 90 van die kinderen heeft geen meetbaar virus in het nee. bloed. En die gaan dus gewoon dadelijk uh, naar de volwassenheid toe. Ook zonder dat er... Uh, ernstige bijwerkingen zijn wat nog wel eens gemeld wordt met nou ja. die medicatie. Nou, geweldig. Dus met recht krijgt u de Edgar Donkerprijs... voor kindergeneeskunde. En die krijgt u morgen. Ronald de Groot, kinderarts aan het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Een hele fijne dag morgen en geniet ervan. hè? Dank u wel en goedenavond. Goed, u ook. Tja, en dit waren alweer de twee dingen van Max voor vandaag. Morgenavond meld ik me weer vanaf 8 uur. En de gesprekken van vanavond zijn op onze site terug te luisteren. En daar kunt u ook andere uitzendingen terugvinden. BNN Today neemt straks het stokje van mij over. Willemijn Veenhoven, wat zijn jouw onderwerpen? Hai, goedenavond. Hoi. Um, nou, veel nieuws over Japan en de kerncentrales met Diederik Samsom. En uh, nou, nog veel meer interessants. Ik zou gewoon luisteren, dan hoor je het allemaal. Tuurlijk. Ja, nou, nieuws van half negen. <laughs> Hier is Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie laat voor het eerst bewapende militairen meevaren op Nederlandse schepen in de Indische Oceaan. Volgens het tv-programma Nieuwsuur gaan er 40 tot 60 mariniers mee op twee werkeilanden van de rederijen Herema en Vroon. Doordat ze langzaam varen zijn die mogelijk een makkelijk doelwit voor Somalische piraten. In het noordoosten van Japan hebben hulpverleners tot nu toe 15.000 mensen gered. Het is moeilijk om overal te komen... omdat veel wegen door de tsunami van vrijdag zijn weggevaagd. De autoriteiten verwachten dat het dodental ver boven de 10.000 uitkomt... want vele duizenden mensen worden nog vermist. In de kerncentrale van Fukushima is het door een menselijke fout... nog niet gelukt om een oververhitte reactorkern af te koelen... Er werd voor de tweede keer zeewater in het koelsysteem gepompt... toen iemand per ongeluk een drukmeter uitzette. Daardoor sloegen de pompen af en kwamen de radioactieve staven droog te staan. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn. En de Nationale Recherche heeft in een huis in Amsterdam... 1,3 miljoen euro aan contant geld gevonden. Bij die actie hebben de rechercheurs drie Colombianen opgepakt. Zij zouden het geld, vermoedelijk verdiend in de georganiseerde misdaad... hebben willen witwassen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 14 maart, 1 over half 9. Goedenavond. Vandaag ging het de hele dag over die mogelijke meltdown in een kernreactor in Japan. Wat kan er gebeuren als die meltdown inderdaad plaatsvindt en hoe uh, staat het daarmee? Het allerlaatste nieuws hoor je hier zo meteen. Elske Schouten die is journalist en die zit in de Japanse stad Sendai in het rampgebied. Um, over wat ze daar aantrof en hoe ze daar overleeft vertelt ze na negen uur. Als er weer een nieuwe dag aanbreekt in Japan. En het WK afstanden was natuurlijk afgelopen weekend. En wij, wij deden het goed. Dan vooral natuurlijk Irene Wust en samen met Erben Wennemars blikt ze zometeen terug. En onze Joris Kreugel die ging vandaag naar de rechtbank. Vanmorgen al heel vroeg bij de rechtbank, eh, proces Wilders weer opnieuw vandaag... en ik dacht van nou, het zal knetterdruk zijn met voor- en tegenstanders. Maar ik kwam van een koude kermis thuis, maar gelukkig waren er nog drie studenten criminologie. Volgens mij voor een update voor een ranking Ja, zo meteen uiteraard nieuws uit Japan. Dat is het belangrijkste nieuws van de dag. Verder zijn de nominaties van de Libris Literatuurprijs bekendgemaakt. Minister Schultz heeft aangegeven dat er geen wc's komen in de sprintertreinen. Het is namelijk te duur om ze er nu nog in te bouwen. En de zaak Wilders is weer begonnen. Je hoorde het al van Joris. Advocaat Moscovic is er klaar mee en wil af van het OM. Moscovic gaat aantonen dat het OM niet ontvankelijk is. Eigenlijk geen recht heeft op vervolging. Want, zegt Moscovic, het openbaar. Het Ministerie vervolgt Wilders op meer punten dan het Hof had bevolen in de beschikking. Zometeen om negen uur de uitgebreide versie van Ranking the News. Dankjewel, Luc. Ja, en zoals iedere dag hoor je hier in BN2D wat bekende Nederlanders bezighoudt. vandaag te beginnen met de dag van schaatser Mark Tuitert. Het gaat er zo zit erop. Het is niet geworden wat ik er van tevoren van gehoopt had, helaas. Maar op vakantie kan ik nog allerminst. Komende week zal mijn boek uitkomen. Het is mijn verhaal. Ik beschrijf uh, hoe ik het goud heb gewonnen in Vancouver. en wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Spannend vooruitzicht. Ja, volgende week is hij hier ook, uit het. En dan de dag van de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Een half jaar na de tsunami in Sri Lanka. was ik daar. als leider van een de Nederlandse delegatie. En ik zie me nog dwalen. door het inmiddels weer drooggevallen. maar totaal verwoeste landschap. Ik heb de wezen. ...op mijn arm gehad. En vrees dat ik nog meer dan de gemiddelde Nederlander weet... ...wat voor afschuwelijke ramp er de afgelopen dagen is gebeurd. En de dag van modeontwerper Hans Ubink. Ik kom net uit een gesprek met een jonge ontwerpster. Zij vroeg mij hoe zij met haar meubelijn Nederland... ...en daarna de rest van de wereld kan veroveren. Dat soort vragen krijg ik meer. Het gaat om doorgaan en geduld. Het falen zit niet in het vallen... Maar in het niet meer opstaan. Ik hoop dat Japan snel weer opstaat. Ja, Zometeen praat ik met Lola Brood en Art Royakkers over het nieuwe programma Lola Zoekt Brood. Waarin ze samen op zoek gaan naar mooie verhalen over Herman Brood. Jouw vader, Lola. Uh, straks veel meer erover, maar eerst even heel kort. Wat heb jij vandaag gedaan? Um, ik was vandaag uh, lekker vrij ik heb, uh, en ik heb heel veel getekend. Dat heb je dan weer van je vader? Ja, ja, zeker. ja, van allebei hoor. Van mijn moeder ook. Van allebei. Maar mijn vader ook. En Art Royakkers, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb niet getekend. Maar ik heb, ook <laughs> ver, ik heb nog niet het talent. In mijn, wat Herman in zijn pink had, dat heb ik niet in mijn hele lijf. Dus het is maar goed ook dat ik niet getekend heb. heb wel iets anders gedaan of van hem niets uitgevoerd? Jawel, nee, ik ben terug geweest met werken. Met, uh, onder andere met de voorbereiding van ons programma. Wat we samen gaan maken, Lola en ik. Ja. En ik uh, heb uh, heel veel, want ik was dit weekend weer... Uh, foto's en filmpjes terug zitten kijken van Japan. Dat had ik eigenlijk gemist. Dus daar ben ik wel... Uh, Druk mee bezig is vandaag en van geschrokken. Zometeen meer van jullie programma. Het sportnieuws uiteraard. GioLipens, goedenavond. Goedenavond. wielrenner Cadel Evans heeft zijn leidende positie in de rittenkoers Tireno Adriatico verstevigd. Hij won de zesde rit met een lastige aankomst bergop. Het was voor Evans de eerste etappezege van het seizoen. De Nederlander Wout Poels eindigde als zesde, Robert Geesink als achtste. En Geesink is nu vierde in het algemeen klassement op 15 seconden van Evans. Morgen eindigde Tireno met een individuele tijdrit over ruim 9 kilometer. En de 40-jarige doelman Sander Bosker blijft nog een seizoen bij FC Twente. Hij werd het met de club eens over een contractverlenging. Sinds begin van dit seizoen is Bosker zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Nikolai Michailov. Wel is hij in het bekertoernooi de eerste keus van de trainer en dat is Michel Predom. En Bayern München en internationale Milan bereiden zich voor op de Champions League ontmoeting van morgen. In de strijd om de kwartfinales wist de ploeg van Louis van Gaal het eerste duel in Italië met 1-0 te winnen. Morgenavond is de return in München. Het is ook de ontmoeting tussen Van Gaal, Arjen Robben aan de ene kant en Wesley Sneijder aan de andere kant. En daar kijkt de speler van Inter al naar uit. I work with Van Gaal in, in, in Ajax en uh, of course with nog Robben uh, still at the national team En in het past in, in Madrid. Uh, They're good persons. They especially Robben. I, I know hem very well because I played with him for two years in, in Madrid and, ja, uh, yeah, next week everything is different because we will meet uh, each other in for the national team and we are at that moment we are teammates. But tomorrow we are not teammates, so uh, I, have, I want to beat them. Bestuursleider dus over Arjen Robben morgen staan ze tegenover elkaar en volgende week spelen ze gewoon weer samen in Oranje. En het zal niet verwonderlijk zijn. De wereldkampioenschappen kunstrijden zijn uitgesteld. Volgende week zouden ze beginnen in Tokio. Vanwege de zware aardbeving in Japan is dat op dit moment niet mogelijk. Een nieuwe startdatum voor de wereldkampioenschappen is nog niet vastgesteld. En dat was de sport voor dit moment. Dankjewel, Gio. Dit is Radio 1. BNM today. Ja, gemixte berichten over Japan en over de kerncentrales. Uh, ongeveer anderhalf uur geleden was het nog van drie kernreactoren. Uh, uh, daar dreigt een meltdown. En nu zijn de laatste berichten van onder andere Reuters, het persbureau... dat het gevaar voor een meltdown lijkt te zijn geweken. Dat zegt uh, ook de uh, internationaal atoomenergieagentschap... Um, maar de man die daar van alles vanaf weet, die de godganse dag zichzelf op de hoogte houdt, is PVDA kamerlid Diederik Samson. Diederik, goedenavond. Goedenavond. Wat uh, is volgens jou het laatste nieuws? Ja, dat is inderdaad een beetje onduidelijk. Uh, er zijn uh, nogal wat uh, rapporten die door elkaar heen lopen. Fukushima bestaat uit twee reactorcomplexen. Mm -hmm. En één reactorcomplex, uh, dat heet ook Fukushima nummer twee... Uh, mm. Dat is op dit moment helemaal op orde. Nou ja, voor zover je daarover kan spreken. Maar in ieder geval uh, is dat in zogenaamde cold shutdown. En dat is eigenlijk het toverwoord. Cold shutdown. Koud en uit. <laughs> uh, en, in dit geval, en helaas zijn andere reactoren die uh, um, op Fukushima 1 staan. Dat de, waar er zoveel om te doen is en waar die tv-beelden van zijn. Mm. Um, uh, ja, die zijn wel uit. Dus uh, shutdown is goed. Maar cold zijn ze nog allerminst. En daar is dus het probleem. Nou, is er op een gegeven moment wel een temperatuur waar, waar, als het daar beneden is, kun je zeggen, nou ja, als je er dan water overheen gooit, dan wordt het nooit meer erger. En dan gaat het langzaam de goede kant op. Of die temperatuur nu bereikt is, dat kan ik eerlijk gezegd gewoon niet bevestigen. Dat weet ik niet. Uh, ik zie inderdaad Reuters berichten, maar ik weet niet over welke centrale die precies gaan. Ja, ja. Dat kan nogal verschillen. Maar ik lees ook van hoe, hoe, hoe langer dit duurt, hoe beter het eigenlijk is. Ja. Want hoe langer het gekoeld wordt, ja, hoe, hoe meer het risico afneemt. Klopt, uh, absoluut waar. Um, als het... Uh, uh, kijk, de essentie van een kerncentrale is dat als die uitstaat. en dat, dat is gelukkig goed gegaan meteen op, de, op het moment van de aardbeving, zeg maar. Toen zijn ze gewoon allemaal uitgegaan, zoals dat hoort bij aardbevingen in Japan. Mm -hmm. uh, maar dan moet je daarna nog een hele tijd koelen. Omdat zo'n zo zo reactor is reuze radioactief. en die radioactiviteit, die hitte. die, die vervalling van straling, die veroorzaakt enorm veel hitte. Um, ja, die moet je kwijt. En dan moet je eigenlijk een dag of twee, drie. Uh, nog even uh, goed koelen. Ja, dat, goed. dat is goed. Uh, na een uur was dat meteen over, dat feest. Want toen kwam die verschrikkelijke tsunami en die spoelde de kompomp ja. weg. Ja. Of kapot, of hoe dan ook. Dat maar goed, we toen wel. gingen ze natuurlijk daarna met zeewater koelen. En nu, nou, geloof ik, door de menselijke die... fout is er dan weer iets chefs nee, gebeurd. Ja, toen hebben ze eerst een hele tijd uh, uh, lopen zoeken naar andere methodes. Want zeewater eroverheen gooien is natuurlijk wel een beetje het laatste redmiddel. Want dan mm -hmm. weet je zeker dat alles kapot is. En dan zijn ook veel meetinstrumenten en veel kleppen gaan dan kapot. En dan, mm -hmm. dan wordt de reactor echt een beetje oncontroleerbaar. Dus je moet wel zeker weten dat het dan goed gaat. Dat hebben ze. Dat in eerste instantie niet gedaan. Hebben ze andere pompen geprobeerd. Pompen die onder andere op batterijen lopen. Ja, die waren op een gegeven moment ook op. En zo hebben ze twee dagen lopen vechten, bij wijze van spreken, met die reactoren. Ja. En dat ze te heet zijn geworden ondertussen, dat is natuurlijk wel duidelijk geweest. Want ondertussen is er in twee van de drie reactoren een enorme hoeveelheid waterstof ontstaan. Ja. Nou, dat ontstaat als water heel erg warm wordt. Dan wordt het niet alleen stoom, maar dan wordt het ook waterstof. Uh, ja, en die waterstof is op een gegeven moment ontploft in die eerste reactor twee, uh, twee dagen geleden. Ja. Was dat al een enorme klap en vanochtend was jij eigenlijk nog veel harder en, en, en destructiever. En, en uh, hoe, hoe, hoe ernstig is dat, zo'n ontploffing? Nou, uh, als je naar de beelden kijkt, is er niks meer van het gebouw over. Nee, oké, okay, maar dan behoof, denk ik voor de mensen wel, dan. Ja, nou goed, ja, dat... Uh, los daarvan, er zijn inmiddels ook natuurlijk gewoon werknemers overleden in die centrale. Ja. Uh, door de klap of door straling. Uh, dat Van straling weten we niet helemaal zeker, maar er is ergens een werknemer klemkomen, die zit in een schoorsteen. Die is overleden. Dus het is voor die mensen moet het een verschrikking zijn. Uh, die ingenieurs die daar werken, die techneuten, die, die knokken om Japan veilig te houden, maar verliezen ondertussen gewoon hun, hun naaste collega. Ja. Dus dat is, dat is bijna niet voor te stellen wat daar gebeurt en uh, hoe dat gaat. Dat moet een heldendom tentoonstelling worden gespreid waar uh, wij geen voorstelling van kunnen hebben. Ja. Maar als uh, je even naar iets naar, naar, naar, zeg maar voor de rest van de Japanners en uiteindelijk ook de rest ja. van de wereld, dan gaat het goed, want de, de, de wind is aflandig en nou ja, dat, dat waait uh, over zee uh, ja. en er komt maar goed. Maar ik was nog niet zo ver gelukkig, of althans uh, of mentaal niet, om te denken aan windrichtingen. Uh, Kijk, zolang die vaten, uh, dat gebouw kan exploderen dat het een aard heeft, maar als, als het reactor vat waar die... Waar die waar die kern in zit, die nu zo heet wordt, en waar ja. al die radioactiviteit in zit... als dat vat maar heel blijft, uh, en dat vat kan wel tegen een stootje, mm. blijkt ook, uh, dan gaat het goed. Maar als ze die reactor niet weten te koelen, en ja, goed, daar zag het de afgelopen halve dag zeg maar, naar uit... dat zag er echt slecht, slecht uit, en ik hoop dat het er inmiddels beter uitziet... maar als ze die reactor niet weten te koelen, uh, ja, dan, dan wordt het allemaal zo heet... dat uh, dat vat op een of andere manier open kan gaan. Ja. Door de druk of door de hitte. En dan krijg je zo'n zo zo meltdown waar veel over wordt gesproken? Ja, nou, mm. ja, technisch gesproken hebben we al een meltdown. Want een meltdown is als de centrale zelf smelt in zijn eigen hitte. En dat is deels in ieder geval in twee mm. van de drie reactoren gebeurd. Is ook erkend, is ook, erkend, ja. is ook ja. duidelijk. Uh, maar het probleem ontstaat als je een meltdown hebt met een open vat. Dus met een gat in het dak, om het maar heel simpel te houden. Mm -hmm. um, en die, uh, dat gat in het dak, of het gat in het vat in dit geval, uh, heeft zich godzijdank nog niet voorgedaan. Dus al die radioactiviteit die daar binnen is ontstaan. en die ook uh, inmiddels oncontroleerbare vormen heeft aangenomen. want die staven zijn gesmolten, of deels kapot. Ja, die zit nog wel in dat vat. Ja. En dan pompen ze nu zeewater. Maar nou een daar waar eerder over werd gesproken. zonder dat het dak kapot is, is, dat is niet, staat niet gelijk aan een nucleaire ramp. Dat is wel beheersbaar. Uh, ja, dat, dat staat gelijk aan wat we, we, zeg ik erbij, maar ik weet niet wanneer jij geboren bent. Maar ja. wat, we, wat we hebben meegemaakt in 1979. Ja, toen, was, toen was ik al. Uh, Three Miles Island, een Amerikaanse ja. centrale bij Harrisburg. Hetzelfde ja. verhaal, ook drie dagen heeft dat geduurd. Of misschien wel vier, ja, ik heb het uit boeken moeten lezen. Maar um, het, ook daar was een, sprake van een meltdown van de kern in het vat. Mm -hmm. Maar het vat heeft het gehouden. Dus uiteindelijk is er heus wel een... Een boel radioactiviteit in de omgeving verspreid hoor. Zoals nu weer. Want uiteindelijk moet je stoom afblazen. En die stoom is op een gegeven moment ook radioactief. Maar goed, het is niet een ramp geworden. En zeker niet zoiets als Tsjernobyl. Nee. Kijk, dat is natuurlijk wel een beetje de vergelijking die ons op het verkeerde been zet. Eh, nou, gelukkig maar, want eh, dat wordt het niet. Eh, dat kan het ook niet worden. D dit klinkt. Ja goed, het is een beetje moeilijk de balans op te maken. Want ja. het is... we weten het niet. Maar is er nog een kans dat dit gewoon allemaal redelijk oké okay afloopt? Ja, je zou dan kunnen formuleren met een halve sisser afloopt. Want uh, er is wel radioactiviteit verspreid in de omgeving. Uh, hoeveel dat precies is, is niet duidelijk. Maar die besmettingen uh, uh, nou ja, klinken niet super ernstig. Kijk, als je het vergelijkt met die verschrikkelijke tsunami... Ja, dan zou je zeggen, een beetje radioactiviteit nou ja, kan er ook nog wel bij. Zo, zo, ja, zo erg is het inmiddels in Japan natuurlijk. Ja. Uh, dus ja, dan kan je zeggen, het loopt met een halve sisser af. Uh, en dan zijn we allemaal ons heel erg opgeschrokken. geschrokken. En dan verdienen al die Japanse ingenieurs een enorm uh, applaus en een lintje. Ja. En dan, dan, dan is dit gevaar geweken. Maar ik haal pas rustig adem op daarover als ik, in alle als ik in het statusrapport van de reactor... TEPCO, de, de fabrikant, die publiceert elk uur een statusrapport. Um, of ja, de, de, de eigenaar van de centrale... En daar, als daar de woorden cold shutdown achter elk reactornummer staan, ja. dan, dan ben ik gerust. En krijgt Diederik Samson dat rapport ook te zien? Uh, ja, want die staat gewoon op internet. Kijk, het okay. is uh, in, interessant tegenwoordig dat Japan was vroeger heel gesloten was als het ging om kernenergie. Er was ja. toch een beetje, uh, ja, deze heel geheimzinnig over. Maar dat is uh, sinds een tijdje veranderd. En nou, ik moet eerlijk toegeven, deze ramp, of dit ongeluk, uh, daar hebben ze uh, wel anders over gecommuniceerd dan ik van Japan gewend was. Ja. Ja, ze dat, dat, dat helpt een beetje. Kijk, het helpt natuurlijk niet om het ongeluk te voorkomen. Goede communicatie, dicht geen gat in het duik. Maar goed, het stelt ons misschien wel iets geruster. Dat ja, nou ja het, het, het helpt om momenten, ja. o, om alle onzin van zin te scheiden. Want ook ja. dat is natuurlijk nieuw. Dit is de eerste kernramp met uh, internet 2.0. En jeetje, wat gaat er een onzin over het internet. Nou, hier op Radio 1 houden we je gewoon nee, op de hoogte. Dit is oncool cool media, dat gaat allemaal heel, dat is allemaal Precies, heel betrouwbaar. Precies, volstrekt betrouwbaar. En uh, we houden uh, af en toe met een update ook van uh, berichten die op internet circuleren. Um, dat hoor je hier ook en dan scheiden wij de zin en onzin voor je. Diederik Samson, dank. En nou ja, we spreken jou waarschijnlijk binnenkort snel weer, want uh, er verandert daar voortdurend wel. Dankjewel. Oké, okay, prima. Tot ziens. Bye. Zo meteen hebben we het over het stralingsgevaar, en niet alleen voor de Japanners, maar ook voor ons hier in Nederland. Uh, hoe zit het daarmee? En dat na John Mayer Perfectly Loving. to be lonely En daarvoor hoorde je natuurlijk uh, Diederik Samson... over de situatie in de Japanse kerncentrale Fukushima. Um, de vraag is natuurlijk ook, hoe zit het nou met het stralingsgevaar? In Finland zijn ze al behoorlijk ongerust. Daar is een run op jodiumtabletten ontstaan, bijvoorbeeld. Um, Hilke Freerk Boersma is stralingsdeskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen... en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne. Een hele mond vol. Hilke, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, als die kern... Uh, reactoren gaan lekken of de boel ontploft of nou ja erge scenario's als die bewaarheid worden wat merken wij hier in Nederland daar dan van? Nou vermoedelijk zullen we daar in Nederland uh, niet al te veel van merken. We zullen dat ongetwijfeld wel kunnen meten, maar uh, we kunnen heel veel meten. Ja. Uh, mijn verwachting is dat het, uh, dat het daar ook bij zal blijven. We zullen lichter hogere achtergrondniveaus meten na het verloop van tijd. Ja. Maar het, uh, het lijkt er niet op dat we daar veel last van zullen hebben. En we hoeven ook niet bang te zijn voor of kan kans op kanker of, of groentes die niet meer eetbaar zijn. Dat, is, uh... dat lijkt mij uitermate onwaarschijnlijk. En hm. Je kunt uh, in dat opzicht, uh, die Dirk Samson die hadden we net al even over een vergelijking met Chernobyl, is niet op zijn plaats. En nee. Dat geldt in dit geval uh, inderdaad volledig, denk ik. Uh, zelfs bij het. Ongeveer in Tjernobyl zijn hebben enige maatregelen genomen. Uh, maar dit is vele malen verder weg en ja. vele malen beter onder controle... zoals we de vorige spreker is aangegeven. Maar toch, als we even kijken naar, naar de, het stralingsgevaar voor de Japanners... Uh, dat is natuurlijk wel even ietsje groter dan hier, om het maar even uh, zo te zeggen... Um, er zijn ook daar gemixte berichten aan. Aan de ene kant zijn natuurlijk die 200.000 mensen uh, geëvacueerd. En dan zeggen ze op de Japanse tv uh, dit weekend... van nou geen groenten eten uit de tuin, uh, douchen als je buiten bent geweest. En vervolgens zeggen ze ook erachteraan... Van, ja, maar verder is er maar heel weinig aan de hand hoor, met al die reactoren. Wat, wat, wat voor gevaar lopen de mensen daar? Het ja, belangrijkste is denk ik om, uh, dat om, om even de vergelijking met Chernobyl te trekken... Uh, in, bij de, nucleaire ramp in Tsjernobyl werden mensen pas nadat het ongeluk zelf gebeurd was, ook een, nou ja, een behoorlijk ongecontroleerde ramp, mm -hmm. werden pas na die tijd de mensen geëvacueerd. Hier heeft, heeft de Japanse regering duidelijk besloten om preventief een evacuatieplan uit te voeren. Dat ja. is in feite een plan dat wordt uitgevoerd op het moment dat men Inschat dat al er een worst case scenario plaatsvindt. er uh, een, een flinke blootstelling kan plaatsvinden van, uh, van mensen. En dan liggen er allerlei risicoscenario's klaar. waaruit blijkt dat uh, binnen een straal van in dit geval 20 kilometer. rondom zo'n centrale wordt besloten tot evacuatie. En dat wil dus niet zeggen dat die, um, uh, dat die in dit geval ramp, hè, die meltdown, daadwerkelijk zou plaatsvinden. Maar het is, een, het is puur een maatregel uit voorzorg. Ja. En dat is ja. hier gebeurd. En uh, dat betekent ook dat zelfs wanneer er sprake zou zijn van een melding, zelfs in het geval van een nucleaire explosie die vergelijkbaar zou zijn met Tsjernobyl, mm. want dat zijn de worst case scenario's waar dit soort dingen op zijn gebaseerd, Dan dat je zelfs in die situatie uh, de allerergste de, de, de gevolgen kunt voorkomen. Ja, en die om... mensen zijn er gewoon niet meer. Maar ja, weet je, daar hoor je ook weer berichten... een Amerikaans vliegtuigschip uh, dat in de buurt ligt. Uh, is maar even wat verder gevaren, omdat ze wel uh, al radioactiviteit gemeten hebben. Er zijn ja. natuurlijk al wat mensen besmet. Je ziet ook al die beelden daarvan, dat mensen gecheckt worden. Um, wat betekent dat voor, voor die mensen? Um, ja, gezondheidstechnisch betekent het vrijwel zeker helemaal niets. Uh, deze mensen die hebben waarschijnlijk een, uh, een kleine besmetting opgelopen... ten gevolge van... Uh, het, uh, het vrijlaten van de, de damp, de stroom uit, uh, uit de kerncentrale. Ja. Uh, nou, dat zijn waarschijnlijk lage niveaus geweest. Uh, die mensen die, de, de, de belangrijkste schade die de mensen daarvan opwonen, is waarschijnlijk wat ik maar even een psychische schade noem. Uh, het, het idee dat ze kortzondig besmet zijn geweest, maar puur gezondheidstechnisch, is dat de besmetting dat geen die redelijk, uh, heel laag is geweest en niet tweede relatief kort op het lichaam uh, aanwezig is geweest. En dan in ja. veel gevallen ook, ook nog omdat het kleding, dus alleen de handen en het gezicht, dat wordt daadwerkelijk blootgesteld aan, aan de besmetting. Goed, u heeft ons weer een beetje gerustgesteld. Uh, dank u wel. Hielke Fleer Boersma. Dank wel. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, dan uh, heel ander nieuws. Um, het is dit jaar, tien jaar geleden, dat Herman Brood van het dak van het Hilton Hotel sprong en overleed. En toen dat gebeurde was Lola, Lola Brood, zijn dochter, nog maar vijftien. En uh, toen nam ze publiekelijk afscheid van hem met de camera's erbij. Lieve papa, je bent nu niet meer hier bij mij. Maar papa, in mijn hart zal je altijd verder leven. Ja, inmiddels is Lola Brood een hele mooie volwassen tante geworden. Zit ze hier naast me in de studio. Uh, heeft ze ook nog heel veel vragen kennelijk over haar vader. Want daarom gaat ze voor de Afro op zoek naar antwoorden in Lola zoekt brood. Goedenavond Lola. Goedenavond. En goedenavond ook Art Royakkers, presentator van de Afro. Want jij doet dat samen met haar. Ja, inderdaad. Hallo. Vind je dit nou moeilijk om te horen? Ja. Ja? Ja. Ja, dit heb ik ook niet heel vaak uh, teruggehoord. Je My Way vond ik in het begin moeilijk. Maar dat heb ik zo vaak... Uh, als ik het moeilijk had gehoord, dat ik dat nu niet meer moeilijk vind om te horen. Maar uh, dit stukje is wel weer een tijdje geleden. En dat, uh... Ja. Die was natuurlijk 15. Je was nog een, nou ja, nou ja, een kind. Ja, eigenlijk wel. Uh, ja. Maar natuurlijk wel, wel, wel uh, bij lange na oud genoeg om heel veel herinneringen aan je vader te hebben, uiteraard. Ja, en, gelukkig wat wel. Wat zijn herinneringen waar je graag aan, aan terugdenkt? Nou, dat we samen ja, lekker gingen tekenen, gewoon de hele dag op het terras. En uh, ja, ook af en toe dan, uh, ging hij me naar zo school brengen, zogenaamd. Maar dan uh, gingen we lekker, uh, ja, gewoon feesten. Gewoon, uh, of gingen verkleden, of uh, hutten bouwen. Want je had ook hele simpele dingen. Gewoon op zijn uh, atelier. Van die hele grote hutten maken. En dan maakte hij er met uh, kerstversiering allemaal lichtjes in. En dan zei hij tegen je, tegen je moeder: van... Ik breng haar naar school en onderwijs gingen jullie allemaal ja, leuke dingen dit doen. Eens, uh, ja, vaak, maar, uh, ja, dat heeft hij wel eens. Uh, ja, natuurlijk niet vaak. Maar ja, dat heeft hij wel eens geflikt. Maar nou, wat ik zei net zei, je weet natuurlijk nog veel van je vader. Je kan het aan je moeder vragen. Je kan interviews lezen. Maar toch zijn er kennelijk nog dingen die je wil ontdekken. Want anders, uh, daar maak je het programma. Lola zoekt, Herman, zoekt brood. Ja, mijn vader die leefde natuurlijk op een dag. Leefde die echt wel een week. Ja, En je. Dus hij heeft zoveel. Zoveel mensen hebben een mooi verhaal. Of hebben, ja, hij beschilderde ook uh, in twee minuten iets. Dus er zijn, weet je, hij heeft uh, ook broodtrommels beschilderd. Of tekeningen als hij uh, met de taxi meereed. Of ja, als hij iets, ja. als hij een zwerver zag. Dan heeft hij daar ook een tekeningetje voor. Weet je, gewoon allemaal van die, ja, hij heeft allemaal van die hele grappige verhalen. En dat soort dingen, daar gaan jullie dus naar op zoek in het programma? Ja, ja, heel breed. Ook van vroeger maar ik wil ook uh, heel graag uh, kinderen uit zijn of zijn vriendjes van vroeger en toen hij zo oud was als ik met wie hij toen omging ja ja en in de verhalen achter tekeningen ja en de verhalen over hem een een mooi verhaal is en, en het is een soort met je soort mythe dat Arte zou de dag dat hij van het Hilton sprong... zou hij met iemand gesproken hebben nog? Ja, dat is een verhaal dat we gehoord hebben. Ja, nou, ja. Er, is, er is een verhaal. Uh, en het, het is te mooi om waar te zijn bijna. En te bijzonder om waar te zijn. Maar waarom zou het niet waar zijn? Dat is een verhaal dat Herman uh, dat uh, uh, op de dag dat hij naar het Hilton ging... daar nog in uh, het café, in het barretje is gaan zitten. Daar zat een man met een krant... En een leesbril. En toen heeft Herman uh, gevraagd of hij die krant even mocht lenen. En ook de bril. Uh, en toen heeft hij zo <laughs> ja. nog op zijn gemak een half uur of twintig minuten de krant zitten lezen gaat het verhaal. Ja. Uh, en daarna heeft hij een eind aan zijn leven gemaakt. Wat natuurlijk nou ja, wat een heel bijzonder en dramatisch verhaal is. Dus als we die man zouden kunnen vinden bijvoorbeeld voor dit programma. We hebben ooit uh, een uh, brief van die man gekregen. Ja. Dus dat, dat zijn verhalen die, die voor het programma heel, ja. uh, nou, heel bijzonder kunnen zijn. Zeker omdat nou, voor, voor Lola natuurlijk dat bijzondere verhalen zijn om, uh, om te horen. Want het gaat er echt om... om... Kijk Lola, er zijn heel veel verhalen uh, die te vertellen zijn over Herman. Maar het gaat er echt om dat Lola nu uh, nou ja, zoveel mogelijk te weten komt... en zoveel mogelijk nieuwe dingen ja. te weten komt over haar vader. Over die ochtend uh, uh, dat hij daar zat de krant te lezen uh, in het Hilton... We hebben de, um, de kelner opgespoord die toen ja. aan het uh, werk was. Ralf Vaassen, die werkt tegenwoordig in Zwitserland. En die vertelt even kort over Herman die inderdaad die ochtend bij hem aan de bar in het Hilton zat. Wat ik me nog kan herinneren is dat Herman Brood aan het ochtend uh, de bar binnenkwam. Waar hij wel vaker kwam eigenlijk. Alleen op die dag dat hij zeg maar de kranten lees was aan de bar. En op een gegeven moment stond hij op. En ik vroeg van wilt u de rekening? Omdat ik dacht dat hij uh, iets op de bar legde om, uh, om mee te betalen. En uh, bleek dus dat hij niet een, een, een bankbiljet of iets op de bar had gelegd. Maar er lag, een, lag eigenlijk het afscheidsbriefje aan, uh, aan de familie Brood. En uh, wat ik eigenlijk nooit geweten heb, is of zij dus zelf dat briefje uiteindelijk gekregen heeft. Want dat is, heb ik dus afgegeven aan de politie. Uh, maar of dat ooit ook echt bij de familie terecht is gekomen, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Dat hoop ik toch wel, Lola? Ja, die hebben wij. Ja. Ja, ja gelukkig wel. Uh, ja. uh, is dat ook iets wat je in, in het programma gaat laten zien, dat briefje of niet? Uh, nou, Wim, uh, moeder, die heeft een boek uitgegeven en daar uh, is dat briefje in het zien. Wat, dus, wat uh, zegt hij daarin eigenlijk? Dat weet ik niet. Uh, voor mijn skatjes begint het en dan uh, ja, maak er een. Ik uh, liever uitgedoofd worden dan langzaam opbranden. Ik ga ja. nu Bungee zonder touw maken, maak er nog een feest van. En dat hij uh, ja, B.I.G. op de begrafenis wou. Uh, wow, en uh, Bergind. Dus uh, ja, en, ik weet niet helemaal. Maar er gingen toen ook weer uh, de verhalen eronder dat, uh, dat diegene dat briefje had gevonden. En die uh, had hij op in zijn bloes gevonden. Weet je? Dus dan die verhalen die verspreiden zo, Maar dit is gewoon het echte verhaal. Die hebben wij uh, zo gekregen. Is het ook, we hebben nog maar heel kort helaas, maar is het ook? Is het emotioneel ook voor je dit? Ja, zeker wel. Maar het is af en toe mooi om de pijn op te zoeken. Weet je, dan... Uh... Ja, ik ben er niet bang voor. Ik vind het alleen maar mooi... Ja. om meer mijn vader beter te leren kennen. En daarom, ga, ik ga meteen ingrijpen als we ja? nog kort tijd hebben. Want, ja. want het, het programma is pas vanaf half juni te zien bij de AVRO op Nederland 3. Maar nu kunnen mensen, als ze dus verhalen hebben... of als ze iets hebben, iets mee hebben gemaakt met Herman... of een verhaal hebben wat ze ooit met hem hebben meegemaakt... zich aanmelden via de site. Mag ik die noemen? Of ja, of mag ik Doe, ja. Dus iedereen okay. die ook maar iets over Herman te vertellen heeft, kan daar terecht. Hardrooyakkers, Lola Brood, dank. Ik moet toch even wachten, 17 juni, maar dat uh, lijkt me... Uh, een mooi programma, dank jullie wel. Zo meteen Bob de Jong en Ermen Mars. En. En. Dit is Radio 1.